De Nederlandse staat wordt voor de rechter gedaagd omdat de Belastingdienst weigert de naam van een tipgever bekend te maken. De dienst heeft een bevel daartoe van de rechter genegeerd. De tipgever heeft in 2009 aan de Belastingdienst een lijst gegeven met namen van honderden mensen met een geheime bankrekening in Luxemburg. Hij kreeg daarvoor van de Belastingdienst tipgeld. De advocaat van enkele verdachten zei in Nieuwsuur dat hij nu een kort geding aanspant omdat hij de gegevens nodig heeft om de onschuld van zijn cliënten te kunnen bewijzen. Drie patiënten gaan aangifte doen tegen het VUmc in Amsterdam. Op de spoedafdeling van het ziekenhuis zijn patiënten gefilmd... voor een tv-programma van RTL 4... zonder dat daarvoor in alle gevallen vooraf toestemming was gevraagd. Advocaat Plasman, die de patiënten vertegenwoordigt, zei in Nieuwsuur... dat de artsen van het VUmc hun beroepsgeheim hebben geschonden. Hij vindt dat de rechter duidelijk moet maken... waar de grenzen van het beroepsgeheim liggen. Het gaat zijn cliënten niet om een schadevergoeding... Er was veel kritiek op het programma, waarvan donderdag de eerste aflevering vervroegd werd uitgezonden, omdat de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim zouden zijn geschonden. RTL zendt het programma niet meer uit. De vrouw die vanochtend vroeg in Den Haag dood op straat werd gevonden... blijkt een 15-jarig meisje te zijn uit Nooddorp. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Een 25-jarige Hagenaar is aangehouden toen hij zichzelf meldde. De politie onderzoekt wat de relatie was tussen het meisje en de man... en of hij betrokken was bij haar dood. Het meisje werd vanmorgen vroeg aangetroffen in de Gouden Regenstraat. Het is niet duidelijk wat ze in Den Haag deed.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 Amerikaanse elitetroepen doden de terroristenleider vorig jaar mei. Het complex in Abbottabad staat sinds die tijd onder controle van Pakistanse militairen. Op de luchthaven van Frankfurt wordt vanaf morgenavond weer gestaakt. De directie en de vakbond zijn er niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een loonsverhoging. Ook vorige week staakte het personeel dat verantwoordelijk is voor het begeleiden van vliegtuigen op de grond. De staking werd woensdag onderbroken nadat de directie nieuwe onderhandelingen had aangeboden. Die liepen gisteren stuk. Volgens de directie zijn de eisen van de vakbond onredelijk en onacceptabel. Frankfurt heeft de op twee na drukste luchthaven van Europa. Ongeveer 40.000 Amsterdammers krijgen hun uitkering te laat. Het geld had vandaag op hun bankrekening moeten staan, maar dat is niet gelukt door een fout van de ING, zegt de gemeente. Mensen die in acute geldnood komen kunnen dit weekend bij de gemeente een voorschot van 50 euro halen. Maandag voor 11 uur ochtends staat de uitkering op de bankrekening, belooft de gemeente.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 Het weer. Vannacht in het noorden wat regen. Het wordt vannacht een graad of drie, met hier en daar mist of nevel. Morgenochtend overwegend bewolkt. Smiddags is er af en toe zon. Het wordt zo'n negen graden. Maandag wordt het bewolkt met af en toe regen. De dagen daarna blijft het bewolkt, maar is het overwegend droog. En het blijft voorlopig zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid...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 En dat is goed om te weten als u dat weekend ergens heen gaat met moeder, de vrouw. Dus uh, nou, kijk even op vanaanabeter.nl en zet het even in uw agenda. Door een betere doorstroming komen we verder. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich zu gehen.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 De ledenraad van de PvdA is boos op de Tweede Kamerfractie... die Job Cohen achter de hand zwart heeft gemaakt bij de media. Partijvoorzitter Spekman toonde zich verontwaardigd... over het laten uitlekken van de kritische e-mail van Frans Timmermans. Waarnemend fractievoorzitter Dijsselbloem bood excuses aan... voor de manier waarop Kamerleden anoniem uit de school hadden geklapt... over de fractievergadering die was gehouden na het uitlekken van die mail. Ook over die vergadering was weer gelekt. Die partij heeft geen lijsttrekker nodig, maar een goede loodgieter. Welkom bij de zaterdagaflevering van Het Oog. De zanger Youssou N'Dour mag niet meedoen... maar morgen zijn er verkiezingen in het West-Afrikaanse land Senegal. Wordt het de zittende president Wade, de zittende president Wade... of de zittende president Wade? Een oplossing voor de economische crisis waarin het land verkeert is het niet... Maar Spanje heeft 380 miljoen euro teruggekregen... van een gezonken schip dat deel uitmaakte van de legendarische zilvervloot. Muddy Waters, Ledbelly, Woody Guthrie... en nog een heleboel andere blues- en volksingers. We hadden misschien nooit van ze gehoord... zonder de maniakale muziekverzamelaar Alan Lomax. Sinds de jaren 30 verzamelde hij duizenden liedjes. Hij reisde er gevangenissen vooraf en plantages. En vanaf deze week staan de liedjes online... De Rode Loper gaat uit. Morgennacht is in Hollywood de uitreiking van de Oscars. Reden voor ons om de muziek vanavond te laten uitkiezen... door Nederlandse en Vlaamse vroegere genomineerden... en winnaars van het begeerde beeldje. Nou, Dat allemaal straks dus, maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 25 februari. Bij de PvdA staan al een paar kandidaten te traploom... Job Cohen op te volgen als fractieleider. Drie namen waren al bekend en vandaag kwam er een vierde bij. Nebe had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 Nou, dat laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Op een ingelaste vergadering van de ledenraad nam Job Cohen voor eigen publiek alvast afscheid van de Haagse politiek. Ik hoop dat we straks allemaal, hoewel het idee van deze dag minder enthousiast was om daarmee te beginnen, dat we hier wel met een idee naar huis gaan, Van verdomme, we staan ergens voor en we gaan er dat van maken. Ik doe daaraan mee. Tja, applaus voor de man die van zijn Kamerfractie zoveel kritiek kreeg. Ook het kabinet ontkomt trouwens niet aan kritiek. Het is op de vingers getikt door zijn belangrijkste adviseur, de Raad van State. Die ministers hebben een recordaantal onvoldoendes gekregen... voor wetsvoorstellen als het verhogen van de minimumstraffen en het boerkaverbod. Er is 60% meer kritiek dan op het laatste kabinet Balkenende. Het is wel uh, in de laatste 20 jaar een erg hoog getal. Maar vooral ook hoe het kabinet ermee omgaat. Veel van die zware adviezen worden niet overgenomen... en met name op uh, zaken die grondrechten en mensenrechten raken. En dat is wel heel opmerkelijk. Het verhogen van de griffierechten voor het starten van een rechtszaak dus... kan leiden tot rechtsongelijkheid. Dan kunnen mensen met geld makkelijker een recht halen dan mensen zonder geld. Toch heeft het kabinet de wetten doorgezet. De regeringspartij CDA is het dan ook niet eens met de kritiek. Dat is een recht van de politiek om zelf keuzes te maken. En elke keer zal de Kamer en ook de regering kijken... naar wat je met de adviezen van de Raad van State kunt doen. Dat was CDA-kamerlid Gerk Koopmans. Na het nieuws van gisteren over het zware hersenletsel van prins Friso... stromen de steunbetuigingen binnen voor de koningin en haar familie. Omdat ik ook een moeder ben. En altijd bang geweest ben dat dit mij in de wintersport ook een keer zou overkomen. En er worden gezamenlijke initiatieven genomen, zoals bij de Oranje Vereniging in Enschede. Waar mensen brieven en tekeningen kunnen brengen. Er zijn tijden geweest dat de Haren Majesteit de Koningin in het bijzonder... maar de koninklijke familie ook veel heeft betekend voor de inwoners van Enschede en ook voor onze leden. En die willen ook graag uh, steun betuigen in deze moeilijke tijd en voor de familie. Vanavond was er een kerkdienst in Leg in Oostenrijk. Morgen wordt in veel Nederlandse kerken stilgestaan bij het ongeluk... Onder meer in de kerk waar Friso en Mabel zijn getrouwd. Mabel heeft toen tegen de dominee gezegd dat ze een sterk geloof in God heeft. Toen heeft ze gezegd dat geloof zit zo diep dat als er tegenslagen komen en teleurstellingen komen dat dat geloof zal overwinnen. Dit weekend hebben alle kinderen van Nederland vakantie. In het noorden begint de vakantie net, in het zuiden en midden is hier alweer bijna voorbij. En waar denkt u dat veel kinderen de dag doorbrachten? Nou op de achterbank van de auto en vaak nog in de file ook. En wat doe je dan? Een filmpje kijken, DS en zo. <laughs> en gewoon een paar keer gewoon elkaar slaan een beetje. Af en toe dan <laughs> Dan is er wel een beetje rizie, maar dat wordt ja. er een beetje bij. Ja, een beetje slaan en zo. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv En zoals gezegd, morgen worden in Hollywood de Oscars uitgereikt. Nog altijd het filmevenement van het jaar. We hebben daarom een aantal Oscar-winnaars en filmmakers... die in het verleden voor een Oscar zijn genomineerd gevraagd... voor deze uitzending van Het Oog de muziek uit te zoeken. Dirk de Lint, goedenavond. U speelde Anton, de volwassen Anton... in de film De Aanslag van Fonds Rademakers. En die film was goed voor een Oscar in 1987. Wat heeft u voor herinneringen aan de uitreiking? Um, nou, Chaffey, een Amerikaanse comedian, Chevy Chase, presenteerde het. En Bette Davis moest ook een prijs uitreiken. En zij was niet meer helemaal... Um, uh, zodanig dat ze het goed kon doen... Um, en ik vond het enorm professioneel hoe hij aan de ene kant de zaal entertainde en toch haar niet afviel... En aan de andere kant, zodra dus de, na de commercial break dus de hele wereld weer meekeek, het heel professioneel presenteerde. Dat vond ik ongelooflijk. Wat? wat me ook opviel was dat als er iemand naar de wc ging, dat er dan iemand op die plaats ging zitten. Dat zodra er een shot van de zaal gemaakt werd, dat er nooit een lege plaatsen waren. En wat deed Bette de Davis verkeerd of zullen we het daar maar niet over hebben? Nou, ze was een beetje in de war. Ze was oud en ze, ze, ze, ze, ze, ze, kon, uh, ze was een beetje in de war, wat eigenlijk best wel komisch werkte aan de zaal. Terwijl iedereen natuurlijk toch enorm respect voor haar had. Maar ja, het was gewoon een beetje komisch wat er gebeurde. Ze snapte niet goed wat ze, wat ze moest doen en dat, ze hakkelde een beetje. En hij was zo professioneel om dat helemaal op een manier te presenteren. dat eigenlijk de wereld er niks van merkte. Dat was heel, heel knap. En waar gebeurde dat allemaal? Dat was in dat enorme grote theater in Hollywood, ja. Wie heeft de Oscar mee naar huis genomen destijds? Um, Fons, want hij was producent. En uh, zover ik weet, uh, re de regisseur, nou best voor een uh, best for a language film is volgens mij de regisseur, ja niet. Maar vond was het natuurlijk regisseur en producent, dus uh, hij, heeft, uh, uh, hij is naar voren gekomen, uh, Anthony Quinn rijkte hem uit. So. En um, na alle winnaars hebben dan het, uh, het uh, Bachelors Bowl, geloof ik, dan... Uh, dat jaar kreeg Steven Spielberg een uh, Lifetime Achievement Award. En ja, dan ga je, alle, alle winnaars gaan naar een groot diner. En degene die de, de prijs heeft uitgereikt, die zit dan aan je tafel. Dus wij zaten met Anthony Quinn aan tafel. Het was gewoon heel erg leuk. Ja, ik keek mijn ogen uit. Het was de eerste Nederlandse speelfilm die een Oscar kreeg. Ik had nooit verwacht dat het mogelijk was. Het was echt een bijzondere ervaring wel, ja. U heeft de Oscar dus niet thuis. staan. Heeft, heeft, heeft Ik heb u... hem ook niet gekregen, hoor. Maar, maar heeft u wel een, een duplicaat beeldje of een oorkom? Oor, een, een bewijs dat u de hoofdrol heeft gespeeld? Nee, nee, nee, nee. Nee, het beste voor een language gaat naar de, de maker. En soms was de maker, ze heeft hem gekregen. En, uh... En wij, uh, ja, wij niet. <laughs> nou, het blijft toch gedenkwaardig. Toch geweldig om oh, te hebben meegemaakt. Oh, ervaring, absoluut, ja. Ze hebben, we hebben iedereen gevraagd vanavond een uh, muziek, uh, muziek uit te zoeken. Liefst muziek die iets met film te maken heeft. Wat, wat zou u willen horen? Nou, dat heb ik uh, een leuk verhaal bij. In 1973 heb ik een grote reis bij eentje gemaakt... door Canada, Amerika en Mexico. En ik was in Winnipeg, geloof ik, in het midden van uh, Canada. En toen liep ik daar... En toen bleek daar een film te draaien van Sam Peckinpah. Ik wist toen nog niet wie dat was inmiddels wel. Westerns? Ja, en dat was een western en daar speelde Bob Dylan in mee. Dus ik ben meteen naar een matinee gaan kijken. En ik zag een hele bijzondere film. Een hele andere western dan ik ooit gezien had. En aan het einde van de film, wat ik me kan herinneren... als uh, Billy the Kid dan doodgaat, dan is er een prachtig shot... dat James Coburn naar zo'n dus beetje ondergaande zon, zo'n hemel loopt... En... Dan begint ineens Dylan te zingen. en Het was zo'n prachtig moment. Ik, ik, ik kreeg helemaal kippenvel. En dat is later natuurlijk een, een, een enorme hit geworden. Guns N' Roses heeft, hebben het opgepakt. Knock on Heavens Door. Ja, Knock on Heavens Door. Maar vooral, die, ik hoop dat jullie de oorspronkelijke soundtrack hebben. Want dat, dat was echt, het is nog steeds een heel mooi moment. We kunnen u geruststellen. We ah. hebben hier de soundtrack van, oh, van Pat de Garrett en <laughs> Billy the Kid. Dankjewel. Bedankt echt.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 De keus van Dirk de Lint, oftewel Anton. Straks de muziekkeus van de Vlaamse regisseur Stijn Konings, genomineerd voor een Oscar in 1992. Maar eerst, normaal gesproken, doen we op zaterdag nooit iets aan de krant van morgen. Maar vandaag maken we een kleine uitzondering: Want morgen verschijnt in Engeland de opvolger van het schandaal schandaalblad News of the World the Sun on Sunday. In elk geval werd er vanavond op de Britse TV al reclame voor gemaakt. Tomorrow, so you gotta hang on to tomorrow. tomorrow, come what may. Tomorrow, tomorrow, I love ya, Tomorrow, you're only a day away. Hikiyippers, the sun will come out tomorrow. Pick up your first Sunday edition of the sun, only 50p. Hikiyippers, He yeah. Hello. Heb je al een vinger erachter gekregen wat er in die prachtige krant komt te staan morgen? Nee, het is net nog um, um, ietsje te vroeg uh, daarvoor door het tijdsverschil. Maar ik mag aannemen dat ze openen met een, althans proberen te openen met een spetterende primeur. Um, ze hebben in ieder geval al wel aangekondigd wie ze allemaal in dienst hebben om die Sun on Sunday. Um, uh, Vol te schrijven. Een van hun columnisten wordt uh, Robin van Persie. Nee. De uh, voetballer, dat sluit, uh, die, die, die voetbalt voor Arsenal. Dat is een club die precies aansluit bij uh, het lezerspubliek van uh, The Sun. Hè, de, de, de blanke, uh, um, laag opgeleide. Uh, uh, working-class uh, voetbalaanhangers. dus dat is een goede greep. En verder hebben ze, denk ik, een beetje moeite om, uh, om, om uh, echt uh, te schitteren met hun vaste staf. Want je weet dat ik geloof dat er nu in totaal negen zijn gearresteerd... vanwege de schandalen die allemaal met Sun en, en, en Joseph Troll samen uh, hingen. Aan de andere kant, Rupert Murdoch is ook niet van plan om um, uh, de winst die de News of the World maakte, dus zo'n 150 miljoen pond uh, per jaar... om die zomaar uh, te laten liggen of aan zijn uh, concurrenten zondagsbladen... van uh, andere uitgevers uh, te gunnen. Heeft hij er wel wat dus van geleerd? Ik nu toch met de Sun on Sunday. Heeft hij er wat van geleerd, Hieke? Uh, Wordt het net zo'n schandaalblad als News of the World of een heel ander blad? Nou, ze gaan nu natuurlijk zeggen dat ze een uh, dat, ze schoon, dat schoon zijn en dat het allemaal dat ze voortaan alle uh, uh, persethiek uh, uh, tot in de tenen uh, zullen beleiden. Maar de sun is onmiskenbaar. De sun zes dagen van de week. En nu dus ook uh, de zevende, uh, de, de dames met de blote borsten op pagina drie, die het grote succes van de Sun in eerste instantie verzekeren, zullen zeker blijven. En uh, de schandalen en roddels zullen zeker ook blijven. Alleen de, me de methodieken waarmee ze die gegevens verzamelen, zullen hopelijk voorlopig uh, wat anders zijn dan uh, via afluisteren en inbreken op je computer. Dankjewel, Hicke Jippes, over de Sun on Sunday... die morgen voor het eerst verschijnt in Engeland. Nog één nachtje slapen en dan weet de 85-jarige president... Wade van Senegal of hij herkozen wordt. Voor Senegelezen begrippen rommelt het flink rond de verkiezingen. Er vielen zeven doden. Maar hoe was het vandaag aan de vooravond van de stembusgang? NOS-correspondent Kees Broeren is in de hoofdstad Dakar. Hallo, Kees. Dag, Max. Heb je iets van een rellerige sfeer meegemaakt vandaag of niet? Vandaag niet, maar vandaag is dan ook de dag voor de verkiezingen... de dag waarop geen campagne meer mag worden gevoerd... waarop de demonstranten tegen Abdelai Waad, de 85-jarige president... niet de straat zijn opgekomen. Maar we hebben het de afgelopen dagen wel meegemaakt. Bijvoorbeeld hier in Dakar, zoals om de hoek van mijn hotel. Mijn hotel staat bij het Place de L'indépendance... het plein van de onafhankelijkheid in de hoofdstad. En dat is voor de demonstranten tegen Waad... Wat zeg maar Tahrirplein in Cairo was of misschien nog wel is voor demonstranten in Egypte. Daar hebben de demonstranten de afgelopen dagen steeds toegang toe proberen te krijgen. Maar de politie heeft er steeds voor gezorgd aan het einde van de middag als ze wisten dat de demonstranten op weg waren naar dat ondervangingsplein om dat uh, zorgvuldig af te sluiten. En uh, dat ritueel heeft zich een aantal dagen de afgelopen week herhaald, maar vandaag was dus niet, want vandaag was het rust en morgen zijn die verkiezingen. Het land kent eigenlijk een heel rustig verleden... althans voor West-Afrikaanse begrippen. Uh, waarom is dat nu niet zo? Dat is nu niet zo omdat uh, de, man, de, de man die in alle rust in 2000 uh, de macht kreeg... nadat hij 26 jaar in, in dezelfde rust in de oppositie had gezeten... president Abdelaiwaters, heeft besloten dat hij voor een derde termijn wil doorgaan. En daar is veel ophef uh, om uh, ontstaan. ...omdat de grondwet die onder zijn leiding is gewijzigd... ...zegt dat een president maximaal twee termijnen mag. En dat zou dus betekenen dat het na de twee termijnen... ...die waard na morgen gehad heeft, voor hem afgelopen moet zijn. Maar de president heeft gezegd dat die grondwetswijziging is ingegaan... ...op het moment dat hij zelf al president was... ...en dat hij daarom dus eigenlijk nog een derde termijn... ...of in zijn ogen tweede termijn voor de boeg heeft. En dat heeft heel veel mensen teleurgesteld... ...omdat het een breuk is... Met met een heel oude, zeker voor West-Afrika, heel oude democratische traditie. Mensen hier in Senegal zeggen: Onze democratie gaat veel verder terug dan de tijd uh, van na de onafhankelijkheid van Frankrijk. Gaat uh, veel verder terug dan de jaren negentig, waarin de meeste Afrikaanse landen kennis maakten met democratie. Onze democratie is eeuwenoud en die wordt doorwaarts geschonden. En vandaar ook dat er zo fel okay, tegen geprotesteerd is. We weten allemaal dat Zanger de Nedour niet mag meedoen. Door het constitutionele hof is afgewezen. Z zijn er nou serieuze tegenkandidaten tegen de president over? Er zijn voldoende kandidaten over. Maar voor een deel zijn dat mensen die eerder onder uh, Abdullah Waad gediend hebben. En die dus ook uh, bij een deel van de bevolking weinig vertrouwen genieten. Omdat ze eerder bewezen hebben toch uh, het beleid van Abdullah Waad uh, misschien wel voor te zetten. Als ze zelf aan de macht komen. Bovendien zijn het ook mensen die uh, nou, weliswaar wel jonger zijn dan Abdullah Waad. Die minstens 85 is. Misschien sommigen zeggen wel 90 jaar oud is. Maar die toch ook niet behoren tot uh, wat hier twee derde van de bevolking is. Namelijk jong... Dan 25 jaar. En het is uh, met name de jeugd, althans het stemgerechte deel van de jeugd, dat zegt: Ja, dat systeem van de oude kandidaten. dat zijn zat zat. in Amare, zeggen ze dan hier uh, in Senegal. En daar willen we een einde aan maken. Maar goed, of dat ook gaat gebeuren, dat moet afgewacht worden. En denk je dat de demonstranten zich neerleggen als het toch water of een andere 70-plusser wordt? Het hangt er heel erg vanaf hoe dat uh, zal verlopen. Waar zet uh, alles op alles. Zo lijkt het om uh, in de eerste ronde een absolute meerderheid te krijgen. Omdat hij toch waarschijnlijk angst heeft dat in een tweede ronde... die nu verdeelde oppositie zich zal verenigen en hem dan uh, alsnog onderuit zal kunnen halen. En of dat dan eerlijk zal gaan, dat is natuurlijk een vraag die heel veel mensen zich stellen. Ik bedoel, de afgelopen verkiezingen is de... Verkiezingen zijn in Senegal heel eerlijk verlopen, zeker vergeleken met andere landen. Maar nu, omdat uh, waar het er zo op gebrand is om zo'n derde termijn uh, te halen, is men toch bang dat dat misschien minder eerlijk zal verlopen. En als men het gevoel heeft dat dat inderdaad zo is, dan zullen de protesten die we de afgelopen dagen hebben gezien uh, ongetwijfeld oplaaien. En dan zal het geweld dat we helaas voor Senegal de afgelopen dagen gezien hebben, wellicht opnieuw toenemen. Kees Boer over Senegal, waar morgen presidentsverkiezingen zijn. Dan gaan we terug naar de muziek van de Oscars. Stijn Konings, goedenavond. U werd in 1992 genomineerd voor een Oscar met Daans. De verfilming van het beroemde boek van Louis Paul Boon. Was het spannend toen in Hollywood? Ja, het was um, voor mij en voor mijn uh, compagnon... zal ik zeggen, daar ter plaatse geweldig spannend. Want het is natuurlijk een ongelooflijk... Uh... En, en zeker destijds leek het uh, iets onmogelijks, uh, ook voor de Belgische film. Uh, ondertussen is het niet zo dat we daar een abonnement hebben. Maar nu weten we dat die mogelijkheden bestaan en dat het uh, haalbaar is. Uh, dus het, het was een geweldige ervaring en fantastische dagen eigenlijk om daarbij te zijn. U bent tegenwoordig lid van de jury van de Academy Awards. Word je, word je dat automatisch als je genomineerd bent of moet je daar speciaal voor worden gevraagd? Nee, laat het zo zeggen. Je kan lid worden van de Academy... Um, wanneer je door twee Peters wordt voorgesteld in jouw eigen categorie. Dat wil zeggen in mijn geval wat voor de, voor de regisseurs. En um, van het moment dat je lid bent van de Academy... Ja, dan is het eigenlijk gelijk bij de andere academies, de European Academy ook. Dus je moet natuurlijk ook lidgeld betalen. En als je dat doet, dan mag je ook stemmen. België heeft uh, dit jaar de film over de Mafia en de veeartsen ingezonden. Runscop, maken die een kans, denkt u? Wel, ik denk dat de film in ieder geval uh, een kans maakt in die zin dat die opvalt. Het is een film die blijft plakken... Um, door twee uh, elementen eigenlijk. Dat is een fenomenale prestatie van Matthias Schoena als acteur. En, en anderzijds door uh, een aantal scènes die ja, toch uh, op je netvlies blijven uh, glimmen en plakken, zal ik zeggen. Uh, in, omdat ze onvergetelijk zijn. De film zelf in zijn totaliteit... Uh, vooral het einde uh, zou misschien een beetje een probleem kunnen zijn. Het is niet het sterkste filmeinde wat ik ooit heb gezien. Maar het, het is toch een film die je nooit vergeet als je hem gezien hebt. En dat denk ik dat een zeer grote kwaliteit is. Welke muziek heeft u voor ons uitgekozen en uit welke film komt die? Well, ik heb een, uh, een nummer gekozen uit Good Morning Vietnam. Oh ja, Robin Williams. Uh, met Robin Williams. Uh, en het, het is het nummer Let's Go to San Francisco... ...van Flowerpot Man. En uh, waarom dat nummer? Omdat uh, uh, ik heb achteraf uh, de kans gehad om uh, op uitnodiging van Robin Williams... ...een aantal maanden in San Francisco te verblijven. Uh, en uh, omdat we het plan hadden om samen uh, een film te maken. Helaas is er niet van gekomen, maar ik heb toch die leuke ervaring met hem gehad. En uh, voilà. Dus uh, ik vond het destijds een, ook een, een ongelofelijke film... En Net gelijk ja. andere films over Vietnam uh, uh, is deze film ook een van die ja, bijzondere films met een geweldige Robin Williams. Geluister naar The Flowerpot Man. Love and Peace and Zo so van The Flowerpot Man. Let's go to San Francisco uit de film Good Morning, Vietnam van Robin Williams. Straks krijgt u de muziekeus te horen van regisseur Paula van der Oest van de film Zus en Zo, genomineerd in 2002. We gaan het eerst hebben over Spanje, want het is een druppel op de gloeiende plaat voor een land dat zo in een crisis is ondergedompeld. Maar toch, Spanje kreeg vandaag een zilverschat uit 1804 terug. Te waarde van 380 miljoen euro. Piet Emmer is emeritus hoogleraar koloniale geschiedenis... aan de Universiteit Leiden. Goedenavond, meneer Emmer. Goedenavond. Het gaat om een schat uit een gezonken schip. Wat was het voor een schip? Ja, het was de Nuestra Senora de Mercedes. Een fregat met 36 kanonnen... dat in 1804 180 mijl uit de kust van Portugal... door een Engels oorlogsschip in de grond is geboord. En wanneer werd het teruggevonden? Uh, waarschijnlijk twee jaar geleden, Odyssey Marine uh, Exploration uh, Incorporated, dat is de maatschappij die uh, die schepen opduikt, uh, uh, is daar heel uh, vaag over. Ze waren toen met drie schepen bezig en waarschijnlijk hebben ze inderdaad in 2007 dit schip gelokaliseerd. Spanje uh, heeft de schat teruggekregen, maar daar ging van alles aan vooraf. Namelijk uh, ruzie met Peru, dat ook belangstelling toonde. En ja. een Amerikaanse rechter die uiteindelijk Spanje in het gelijk heeft gesteld. Wat heeft een Amerikaanse rechter met een conflict tussen Spanje en Peru te maken? Nou, Peru, de, Paru de regering van Peru heeft een claim neergelegd... omdat de, het geld dat aan boord van het schip werd gevonden, de munten... Uh, uit Peru kwamen, ook in Peru gemunt waren. Het edelmetaal kwam uit Peru. En zij denken dat uh, de, de, het eigenlijk eigendom van, uh, Parua, van het volk van Peru is... om uh, die, die zaken terug te krijgen. Er waren nog meer mensen die een claim indienden... namelijk de nakomelingen van de kooplieden... die dat geld naar Spanje stuurden. Het was een betaling voor importen... die die kooplieden uit Spanje hadden laten overkomen. En dat moesten ze betalen en dat was dus aan boord van dat schip. En uh, ja, zoals gezegd, de Spaanse regering heeft die claim in Florida neergelegd... omdat dat bedrijf dat, dat die schat naar boven heeft gehaald in Florida gevestigd is. En dat bedrijf zelf, dat klaagt, geloof ik, dat ze ja, de buiten zich voorbij uh, hebben zien ja, gaan. Ja, het is heel bijzonder, want meestal, er zijn, als ik het goed begrijp... is er weinig wetgeving en regelgeving, maar meestal als je... Uh, dit bedrijf is beurs, beursgenoteerd. Heeft uh, geloof ik of 20 of 30 miljoen dollar uh, kosten gehad om dat naar boven te krijgen. En meestal krijgen ze dan 90 of 80 procent van, van, die, uh, van die schat. En nu niet. Maar deze keer niet. En zoals gezegd, uh, er zijn redenen om aan te nemen dat dat wellicht op hoger niveau is beslist. Want er speelde naast die schat en de claim van de Spaanse regering. Ook nog het idee dat een schilderij uit dat beroemde museum in Madrid, uh, dat, dat naar Amerika zou moeten. Want uh, dat schilderij was in het uh, kunstcircuit gekomen uh, in 1939, toen een Joodse Duitser dat moest verkopen om uit Duitsland uit te reizen. En heeft dat verkocht tegen een lage prijs. En de gedachte was, de nakomelingen van die man zeiden we willen dat schilderij weer terug hebben. En, die Wikileaks, u kent nog wel dat schandaal van al die ja. uh, thriller, telegrammen. Zeker, de <laughs> daaruit, <capels>. blijkt, <laughs> daaruit blijkt dat de Amerikaanse ambassade in Madrid gesuggereerd heeft dat dat een uitruil zou kunnen zijn. De Spanjaarden okay. zouden dan die schat krijgen en de nakomelingen van de uh, Joodse Duitsers uit 1939 die zouden dan dat schilderij krijgen. Nou, dat is wel uh, hogere diplomatie. Dat gaat me een beetje boven de pet als u het niet <laughs> erg vindt. Ja, maar het is sneu voor dat bedrijf. Want uh, uh, zoals gezegd, het is een, een commerciële onderneming. Het is niet de enige, er zijn er meer. En ja, de zeebodem ligt vol met, met schatten. En eerlijk gezegd uh, kun je dat maar beter laten opgraven... door bona fide bedrijven met, die aan inspectie onderhevig zijn... En ja, als het zo gaat lopen dat dan de meerderheid van die schat aan je voorbij gaat, ja, dan is het heel aantrekkelijk om dat allemaal illegaal te doen. En krijg je om... een nieuw soort piraterij. Precies, krijg je een nieuw soort piraterij, want ze moeten natuurlijk nu voorzichtig met dat schip omgaan als ze die cellen eruit halen en, enzovoorts en dat rapporteren. en Ja, dan is het tenminste nog enige grip op die hele boel. Even over oude piraterij met u gesproken. Want ja, ik ken uh, die zilvervloot eigenlijk zoals de meeste Nederlanders... alleen uh, uit dat liedje over Piet Hein. Ja, maar u ja. weet er vast meer van. Ho hoorde <laughs> dit schip, de, de Nuestra Sonora de las Mercedes, tot die zilvervloot? Nee, die zilvervloten waren afgeschaft in 1790. Uh, uh, de hele zaak was geliberaliseerd. Uh, dus dat bestond niet meer, maar het was nog steeds zo dat uh, ja, als je spullen verkocht aan Spaans-Amerika, dan kreeg je vaak uh, edelmetaal terug. Want dat was een van de belangrijke uh, exportproducten die ze konden op de internationale markt konden aanbieden. Maar dat die, al die schepen bij elkaar kwamen, dat ze dan uh, ineens keer die oversteek maakten. Uh, dat is voorbij. Dus ook de kans om in één keer, zoals wij in 1628... zo'n klapper te maken door al die schepen uh, hoe het, in onze macht te krijgen... en uh, de opbrengst daarvan, uh, te, uh, daarvan te profiteren, dat kon niet meer. Ligt hier in de buurt, want u zegt, er zijn een heleboel van die gezonken schatten. Hebben, hebben hier ook nog wat in de buurt liggen? Wat, wat aan de Spanjaarden kunnen geven of uh, kunnen verkopen? Of... Ja, nou, het Engelse Kanaal, dat, waar die maatschappij nu gezocht heeft... Uh, dat in, daar liggen inderdaad, er zijn veel zeeslagen gevoerd. En uh, ja, daar is, uh, daar is veel te halen. Maar ook in de, in de Caribische Zee uh, zit het vol met, uh, met wrakken... En, Zoals gezegd, het is een moeizame bezigheid... want soms liggen ze heel diep onder het zand... en blijkt er toch weinig aan boord te zijn. Je moet proberen van tevoren in de archieven te kijken... of je bijvoorbeeld de ladingspapieren nog kunt vinden... om te zien wat er aan boord is... Uh, maar nogmaals, het, het, het, het, het, je moet het goed organiseren en eigenlijk heel kapitaalkrachtig zijn om, dit, uh, dit om, die, om die schatgraverij mogelijk te maken. Nou, en, en heel dat... veel technische apparatuur hebben. In elk geval fijn voor de Spanjaarden dat ze deze zilverschat uh, terug hebben uit 1804. Dus... Ik dank u wel, professor Sorry, is het, dank u. Graag gedaan. Paula van der Oest, goedenavond. Goedenavond. Uw uh, film Zus en Zo. Ja. Werd uh, genomineerd in 2003. Maar ja, won niet. Is dat dan erg als je er toch een beetje op rekent? Nee, nou, ik rekende er niet op. Want het was sowieso al heel. een hele grote verrassing dat we genomineerd waren. Ik bedoel, ik vond wel zelf dat ik een mooie en goede film had gemaakt. Maar ja, de Oscars is toch wel iets heel uitzonderlijks. Dus uh, daar was ik al heel blij om. Je moet ervoor naar Hollywood. Het, het is een lange zit dan, hè? Nou, nee hoor. Het was. Uh, ik weet niet meer hoe het. Kon precies, maar we zaten met zes vrouwen daar, de producenten en vier actrices. Anneke Blok en Sylvia Porta en Halina Rijn en uh, Monique Hendricks. En het was vrij overweldigend, omdat links en rechts uh, liepen al onze helden. En daar weer uh, die acteur en daar weer die regisseur. En Er was heel veel te zien en we waren met z'n zessen. Dus het, eigenlijk was het een hele een avond die zo'n beetje omvloog. Wie, uh, wie liepen er allemaal langs? Nou ja... Uh, Almodovar, uh, Johnny Depp, uh, Leonardo DiCaprio. Uh, we, we, we, eigenlijk, ze waren er allemaal. Je kan beter zeggen... Uh, Wie waren was er niet? Ook een paar niet, ja. Wie was er niet. Heeft u het nooit meer geprobeerd sinds uh, 2003 genomineerd worden? Nou, het, het is niet zozeer uh, een... Als je in Nederland een film maakt, dan is er een, uh, een groep mensen, een groepje mensen, een commissie die selecteert voor de Oscars. En... Uh, daar heb je eigenlijk geen invloed op. En er zijn een aantal kenmerken aan de film moet voldoen. En mijn laatste twee films, bijvoorbeeld, waren... Uh, eentje die is uitgegaan, Black Butterfly. Ze was Engelstalig, dus dat is ja. geen originele Nederlands. Over Zuid-Afrika. Ja. En de film die er nog aan moet komen, de Domino Effect... is onder andere Engelstalig. En er uh, is wel een beetje Nederlands in, maar ook heel veel andere talen. En die, uh, zijn gewoon, die kwalificeren niet voor, die, uh, voor de Oscar-inzending. Dus... Um, en u denkt niet, ik ga allemaal films in het Nederlands maken... want dan komt die in elk geval in aanmerking. Nee, nee. Welke muziek mogen we voor u draaien? Het moet wel iets uit de filmwereld zijn. Ja, zeker wordt dat uit de film. Um, dat u, een film was er in 1999, Magnolia, Macno van filmmaker Paul Tem Thomas Anderson. Hele getalenteerde, goede filmmaker. Die film die werd echt een enorme hit onder filmmakers... maar ook wel onder het publie Nederlands publiek en het internationale publiek. Amy Mann, de artiest. Amy Mann, heeft daar de hele soundtrack voor gemaakt. Dus al haar liedjes zitten in die film. En wat is uw lievelingsliedje? Ja, ze zijn er een heleboel mooi, maar Save Me vind ik wel een van de allermooiste. Aller ik dank u, Paula van der Oest. En het lijkt me ook spannend Johnny Depp zien. Ja, is het ook. Ja. Dag. Dag. You look like Paula van der Oest, die in 2003 in het Kodak Theater in Hollywood... Johnny Depp nog heeft gezien, koos voor de muziek van Amy Mann. En liefhebbers van popmuziek herkennen het volgende fragment vast wel. Oeh, my troubles so hard. Oh, Lord, my trouble so hard? Don't nobody know my trouble God. Don't nobody know my... Trouble began. Gebruikt door Moby, maar opgenomen in 1959... door de legendarische liedjesverzamelaar Alan Lomax. bijgenaamd de man die de wereld op de plaats zette. Komende week komt het grootste deel van zijn geluidsarchief... en dat bestaat uit meer dan 17.000 liedjes... voor iedereen beschikbaar. Gratis. Online. En ik ga over Alan Lomax praten met Gijsbert Kamer van de Volkskrant. Hoi. Voor wie nog nooit van hem gehoord heeft... wie was het... Ellen uh, Lomax was een grote muziekarchivaris, zeg maar. Hij ging met, met, met zijn vader uh, aanvankelijk uh, uh, uh, eerst door Amerika en later ook, uh, door Europa trekken. Met een enorme uh, <laughs> ja, recorder, zeg maar. En dan nam hij vooral... Uh, Want over welke tijd hebben we het? Dan hebben we het over het begin, uh, ja, eigenlijk de eerste helft van, al van, de, van de vorige eeuw. Had toen, en al recorders. toen had je toen al recorders. Toen had je al een soort van... Toen werd rechtstreeks op 78 toeren gezet. En uh, dat, dat ding las ik 143 kilo, geloof ik. En dan dus plantages af. En dan gingen ze dus... Uh, mensen die daar aan het zingen waren... gewoon echt de, de, het moest allemaal heel puur zijn. Het, mo het mochten dus geen uh, mensen zijn die... Uh, als beroep zanger hadden, maar het, moest, het waren dus... of in gevangenis mensen, of op of, of plantages... of op, uh, op het land uh, ergens. Uh, mensen die aan, als maar aan het zingen waren... en als het maar uh, liedjes waren... Die, uh, uh, die niet aangetast waren... door de populaire cultuur van die tijd. Dus het, uh, daarom ging hij ook bijvoorbeeld naar de gevangenis. Dat is een leuk verhaal, omdat... Uh, ja, want daar heeft hij de beroemde Ledbelly ontdekt. Ja, heeft, uh, led, Ledbelly is dat inderdaad een de, de Ja, Dat was, een, uh, dat was niet zo'n hele lieve jongen en die heeft hij daar inderdaad ontdekt. En die heeft hij ook later nog... Uh, uh, uh, als een soort knecht in, in, in de vader dan, van Alan uh, van Lomax, John Lomax. Die heeft hem nog, uh, nog later nog, uh, als een beschermeling ja, bescherming gehad. En die, uh, uh, maar ze, ze gingen dus naar de gevangenis toe, wat dat was heel slim. Want er zaten dus vooral mensen die heel lang opgesloten waren... die waren er, er niet in aanraking gekomen met populaire cultuur. Dus alles wat zij zongen, en ze zongen heel graag... Dat waren allemaal liedjes die ze uit hun eigen jeugd hadden meegekregen. Die dus, dus niet aangetast waren door de jazz uit die tijd... of, of door uh, radio en dat soort dingen. We gaan even luisteren naar een hele originele Let Belly. <middels> Dit werd later uh, beroemd gemaakt door de Animals als House of the Rising Sun. Dit uh, is de Lomax-werk? Ja, dit is een van de vele dingen die, uh, die de Lomax opgenomen heeft opgenomen. Behalve uh, Ledbelly heeft ook Muddy Waters bijvoorbeeld uh, min of meer ontdekt. Het zal de vraag van of hij zelf, als geen Lomax was geweest, ook uh, zo ontdekt zou zijn. Want hij is later naar Chicago getrokken en daar heeft hij... Uh... Luister ook even naar Muddy Waters... I'm gonna get my third to 20. My baby, she's riding around on the 8th Lord, I'm gonna get my third to 20. En hey Gijsbert, wat, wat wou uh, Lombex hiermee? Met, met een hele zware Hij wilde recorden. eigenlijk de, uh, de, de, de, de, de, de roots. Of de, de, de echte oorsprong van de, uh, ja, de, de, de liedcultuur uh, vastleggen. De, wat, wat is de, het, meest, het oudste, het puurste folk, uh, blues. Folk blues en, en, uh, dus, dus Hij had een pesthekel eigenlijk aan alles wat gecorrumpeerd was. Door wat populaire cultuur was. Het moest dus echt allemaal vanuit uh, de mensen zelf komen. En uit de overlevering. Maar het mocht niet gemaakt worden om daar een hit mee te scoren of zoiets. Dat, dat, dat, dat, had, had Zou je de vader aan? kunnen noemen van wat je nu de Americana noemt? Uh, ja, maar wel een, echt een heel puristisch... Fundamentalistisch. Uh, uh, hij, hij is bijvoorbeeld ook de man die... Uh, die een, van, een van de mensen die... Uh, die, die kabels heeft doorgehakt toen Bob Dylan in Newport uh, ineens gitaar, elektrisch begon gitaar, te spelen. Schandelijk vonden ze dat. Dat vonden ze schandelijk. En hij, hij was ook een van de mensen die dat uh, aanmoedigde om, uh, wat doet die Dylan nou? Want wat, de volk was echt iets, uh, dat moest puurs. akoestisch, dat iets puurs, dat was een protest zat, element zat erin. En dan dat mocht niet rare rock rare rock'n'roll. Dat, dat was echt de duivel. Het was een sectarier. Ja, maar goed, dat, dat zijn een van zijn wat onhebbelijkheden. Verder is natuurlijk, het die prachtig werk verricht van die 17.000 nummers. Ook heel veel als je in Italië, ook Italia Dingen echt, echt de folk uit die tijd of de de, de, de, de landliederen zeg maar uit Spanje of uit uh, uh, Caribië... heeft hij ook prachtige opnames gemaakt. Ik wil toch even over zijn onhebbelijkheden hebben. Ja. Want dus hij had <laughs> hij had ook ja. onhebbelijkheden. Welke? Nou ja, dat puristische natuurlijk. Dat is een beetje. Uh, uh, dat, dat, dat irriteert me altijd een beetje. Dat, dat dat, het kon ook nooit en, -en zijn. Ik, bedoel, ik vind het zelf interessant als, als dingen heel puur en authentiek zijn... maar als mensen daar ook ambities mee hebben om bijvoorbeeld daarmee naar buiten te treden. Dus even, dit is zo mooi, we willen hier graag... Misschien willen andere mensen dat ook wel horen. Dat vind ik het leuke van de popcultuur. En dat is iets waar hij een hekel aan had. Uh, het was een, hij ging ook heel onvriendelijk uh, te, met vrouwen om bijvoorbeeld. Uh, het was echt, uh, echt zo'n zo, zo, zo groot, ja, toch een beetje een macho kerel... die uh, uh, uh, een van de mensen met wie hij bevriend was... Uh, Shirley Collins, de Engelse volkszangeres, die heeft heel veel werk voor hem verricht. En, de, en ze hadden ook een relatie dat ging allemaal mis. Maar die heeft hem verder. Die heeft, ze konden geen bedankje af. Voor alle opnames die, die zij allemaal heeft voorbereid. En die ze allemaal jatten. Heeft, uh, Ja, ja dat Jatten is, is iets wat. Uh, dat kun je hem niet echt in zijn schoenen schuiven. Want hij heeft overal achter heel veel nummers hij, Onder heel veel nummers hij heeft zijn eigen naam gezet. Als zijnde van dat, dat die rechten zitten bij mij. Maar. Dat was ook, om het te, vooral tegen andere mensen te zijn niet zozeer, denk ik, om daar zelf rijk van te worden. Want dat er aan te verdienen viel, dat bleek eigenlijk pas veel later. Dat, dat was niet in zijn tijd nog duidelijk... dat, daar, dat je re als rechthebbende van liedjes heel rijk kon worden. We hoorden net uh, Moby. W ja. Wordt er nog vaker gebruik gemaakt? Nou, bijvoorbeeld, van de, de, de volgende week te verschijnen... een uh, nieuwe plaat van Bruce Springsteen... die maakt in maar liefst twee liedjes gebruik van uh, het archief van Ellen Lomax. En dat vind, dat vind ik heel bijzonder. Kijk of we tijd hebben om iets van Springsteen. Ja, daar komt-ie. Fool, 1942 in een kerk. <stitie> nou, dat komt dan, Maar is dat, dat, dat, dat is de cirkel ook een beetje rond. Want de Springsteen is ook het een, een bewogen maatschappijkritische uh, uh, plaat gemaakt. waarin hij echt behoorlijk van leertrekt tegen het establishment. En gaat daarbij toch ook weer te raden bij de oude uh, folktraditie, de oude folkmensen -me die uh, de, de protestliedjes van. Uh, van Piet Sieger en Woody Guthrie en Phil uh, ook komt erin terug. Uh, dat is de cirkel wel rond. En dat zo'n uh, Boer Springsteen uh, is ook wel iemand die dat verder kan uitdragen... en dat mensen weer opwijzen van... Uh, Alan Lomax, dat is wel heel bijzonder wat daar gebeurd is. Het komt uh, binnenkort op, uh, online, maar 17.000 liedjes. Wie <laughs> ja, heeft er tijd op, voor? Nou, wie, wie wil het horen? Ja, <laughs> nee, Ga jij luisteren, uh, uh, uh, uh, Nou, kijk, het is, het is zoeken. Hè? Als je ergens bent of als je ergens denkt van... Ik wil, daar, ik wil iets van Martinique horen of zo. Maar als je... Uh, ze zijn ooit begonnen, eind jaren negentig, met een serie van, ik meen 130 CD's zijn ze ergens mee gestopt. Om per land, per regio al, al die opnames op CD te zetten. Nou, daar is eigenlijk niet tegen op te luisteren. Je wordt er op een gegeven moment ook horens dol van. Uh, van weer iemand uit, uh, <laughs> uit, weet ik, van, uit Spanje, die, die uh, heel primitief, ongetwijfeld, heel prachtig bedoelt, maar. Nauwelijks met enige begeleiding een uur lang aan het vol zingen is. Ja, dat moet je maar net zin in hebben. Niet te vaak doen. Dat mag voor mij wel iets, iets commerciëler. Dat is waar, waar natuurlijk Lomax een, een ontzettend hekel had. Maar mag voor mij wel. Nou, de website waar het allemaal opkomt is www.culturalequity.org Van de Association for Cultural Equity in Amerika. Dank je voor je komst. met Kamer. En uh, Michael ook de Wit, goedenavond. U was niet alleen genomineerd voor een Oscar, u won er zelfs een. Nou ja, de film won Oscar. <laughs> een klein verschil. Uh, want we waren toch een, een team die de film hebben gemaakt. Het was Father and Daughter, een animatiefilm. Waar ging dat over? Het is een uh, korte film. Uh, dat gaat over een dochter die haar hele leven uh, verlangt naar haar vader. Uh, in het begin van het verhaal is ze een klein meisje. Ze neemt afscheid van haar vader... En aan het einde van de film is een oude vrouw geworden. Hij is heel erg lief, heel erg vertederend. Hij is, hij is nog wel op internet te vinden, denk ik. Uh, helaas wel, want uh, niet, niet zo'n goede kwaliteit. Nou ja, hij is toch vertederend. Hoe gaat dat eigenlijk? Je, je wordt dan naar Los Angeles uitgenodigd, neem ik aan, naar Hollywood. Ja. Moet daar in de zaal zitten. Ja. Vol spanning, neem ik aan. Uh, vol spanning en het vreemde is omdat je in, in, in mijn geval had ik heel veel respect voor de andere films. Er waren maar drie films genomineerd. Um, ik had ze gezien, ik, ik heb de, de, de, de, de artiesten ontmoet. Um, en, een, en ze waren heel anders, maar ze, waren, ze waren allebei uitstekend. Dus het is een beetje vreemd om daar als vrienden in de competitie te zitten. Zit je eigenlijk daar urenlang met het zweet in de handen... te wachten tot yes. de animatiefilms aan de yes. beurt zijn? Uren, het is een hele lange ceremonie. En um, bovendien kun je niet even um, naar de wc... want uh, de camera wordt vaak op het publiek gericht... en ze willen niet tonen dat mensen heen en weer lopen. Dus je kunt alleen maar in de, pauze, in de reclamepauze naar de wc. En als je, als je daar te lang bezig blijft of daar in de rij staat... dan kun je niet terug tijdens het programma en moet je wachten... Tot, tot de volgende pauze. En komen de animatiefilms een beetje in het begin of juist helemaal aan het einde? Nee, helemaal in het midden. <laughs> helemaal in het midden. Um, en um, toen uh, de categorie op opkwam, toen het uh, dus onze beurt was, uh, waren twee van mijn collega's niet de zaal in. Want ze waren in de wc en ze waren, zaten daar vast, want het was een rij... En ik keek naar hun stoelen waar ze niet zaten. En ik dacht, nou, dat, dat is geen goed moment. <laughs> Want als hun film wint, dan zijn ze er niet. En uh, ik was er wel en uh, onze film won. Dus dat was er was niks aan de hand eigenlijk. Ja. Waar heeft u het beeldje staan? Um, ik weet niet precies. Hij was een tijd op zolder. Ik denk dat hij weer op zolder is. Op zolder? Zoiets zet je toch op de eettafel? <laughs> zet ik op de eettafel, e ja. Met een kaars erop of zo. <laughs> Maar bij u staat hij op zolder? Ja, het is, geen, het is een object waar ik niks mee kan doen. Um, het was gewoon een, uh, de, de reputatie van Oscar voor de film is natuurlijk het belangrijkste. Het object zelf. Uh, ik heb geen vitrine en ik heb het ook niet nodig. We hebben u gevraagd om ook filmmuziek voor ons uit uh, te zoeken vanavond. Wat is het geworden, meneer Du Dr. Witt? Nou, er is een heel bekend, heel bekend melodietje dat zo ongelooflijk mooi is van The Godfather. Um, door Nino Rota. De componist was Nino Rota. Um, en um, er is één versie van in de derde Godfather-film. Daar, daar zingt de zoon van uh, Michael Corleone um, het lied aan zijn vader gewoon, zingt hij alleen op een gitaar. Uh, aan de acteur die uh, nou, aan Al Pacino dus die Michael Corleone speelt en het is een zacht moment um, het is een droevig moment de, de, de muziek is daar uitstekend. Ik dank u Michael Dudok de Wit en zoek nog even op zolder waar het beeldje staat. Ja, ja. goed idee. <middels> poccasci consuma comu lume cori la nimagianci donora non si dà pace ma chi mala nutta lo tempo passa ma non a giorno non c'è mai soli Se non torna, brucia la terra mia e il lume cori. Chi si dà guaidda e io si ti dà muri. A quella accanto la me canzoni. Se si non c'è nulla casa faccia. Ach, wat kan het toch mooi zijn, mafia muziek. U luistert naar, naar de zaterdag-editie van Met het Oog op Morgen. Morgen zit hier John Jans van Galen, straks BNN met De Overnachting. En dan ontvangt Wimfried Bains filmmaker Martin Kolhoven. Nog nooit van Oscar genomineerd, maar wel regisseur van bijvoorbeeld... Het schnitzelparadijs en... Oorlogswinter. Maar nou, ik ga nog even nadenken over de vraag: de wilde frisheid van Martijn, het ongeduld van Diederik, of toch de besluitvaardigheid van Nebahat. Wat zou mooier zijn? Goeienacht. Goede nacht, vreunde. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette en een letztes glas im steen.